Thank you. Ik heb nog twee kussen ja, ja, ja. zo, ja. zo. die stout zich hè. Ja, waarom doe ik dat? nou. Wat zo? Ja, er zit een hele lang sloer aan. dan moet ik zometeen nog even aangeven. Maar nu is water. niet, maar dan moet je wel ding doen. Dat is het Dan moet je wel water doen. Dan moet je, je er alleen een vannetje bij dus Heb je een vannetje? Sjeetje. Is dit een belonnetje? Nee, dit een zuig ding. Maar ik zal iets vaker doen. Op die zitten. op die soort zitten? Waar de dingen op staan? Ja, natuurlijk. Je kan er zelfs op staan, hoor.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 Dat is precies de plek als je het Dan gaat het hier Als een van de Nee, dat Neem Ik maar En dan de water water is. één keer en het water blijft water Die in het ja. je eisen. Ja? Dat moet kan deze compenseren. want je anders problemen nee. ja. Dat ding is een beetje een ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een je een beetje een beetje Ik heb niet langs aan te gaan. Ik heb vliegtuig duurt nog maar vier minuten op Ik Jongen, ik ga eerst even gewoon uh, kijken waar we nu zijn, wat er überhaupt gebeurt. Ik vind het goed. Ik het goed. Ik vind het goed. Ik het goed. Ik vind het goed. Ik vind het goed. het goed. Ik vind het goed. Ik vind het het het klinkt alsof ze erover hebben, maar die is niet uit de wereldzaal Maar ja, het is Countriel, hè? Hell, hoor. is, een... het is een... Nee, het heet koud 3 Daar ben ik mee begonnen. Je is die vlam hier Echt een pauze, wat? Je krijgt die vlam die je helemaal. Ja, ga zo zo Want doe ik ja, ik vind het toch lekker afgeven, echt wel. Yes. Huh? I mean yeah. yeah. Ja, Maar dan is dat andere ding lekkerder hoor, die elektriciteit. Ja? Dat wordt niet meer dan, daarna, je kunt er nog veel doen, maar hij staat gewoon aan. Het is echt lekker. Het is wel de eerste paar, dat is volgens een feit, maar dat is een dan we much dan nee, better than us. We beste van de beste aan. Ik zou zeggen, we het goed. En let af in. We je Je een nu al een dat is ook. Als je je <laughs> En je hoeft het niet te vertrouwen in de zorgers. Nee, die je Je gewoon een heel toppen daarin. in. dan neem je een paar trekkies. En dan pas, al wat dan je hem te En dan zijn ze niet dat het zo. dan zijn ze niet dat je de volgende, hij is die je gaat mee opzien, je gaan We gaan even kijken hoeveel wees, we kunnen gaan. Alleen, je twee het niet zijn. Ja, de... Zet hem op de grond. Ja, maar dat... Ja, dat Oh, wacht, nee, dat, dat gaat, gaat niet dat gaat. Zet dat ding even op de grond. uit de Ja, dat gaan we een Goed een kwart. Ja. Heerlijk. We moeten we het gewoon opleggen mensen. En dit duurt nog wel even voordat dat... Uh... Hoe harder je trekt, hoe heter die wordt. Is het zo de temperatuur zelf? Ja, ja. In ieder geval, alles keer even heel voorzichtig voelen of dat ding al warm wordt. Dan zit ik dit even uit, hoop ik. Nee, helemaal niks. Ja, nou toch wel, toch? Ik moet toch een stekker eronder dus zo. Misschien duurt het wat lang. Ja, het duurt lang. Dat zei ik. Dat duurt in het grasje ook altijd langer. lang. Je voelt nu helemaal niks. Hè? Nou, ik voel het wel hierboven. Dus het, uh, het is wel weinig, maar er gebeurt daar wel iets anders dan in deze lucht. Maar het kost toch altijd even tijd? Het kost altijd even tijd, ja, daarom. Maar dat, dat wisten we wel. Dus, uh, kunnen jullie ook verstaanbaar praten? Probeer het eens. Ja. Verstaanbaar Nee, ik ga jullie even wat harder zetten. Zeg nog eens wat. Shit. Verstaanbaar praten. Oh jee, maar jij bent alweer veel enger en harder. Ja, maar ik heb een hele doordringende... Nou mensen, dit is een zoom bijeenkomst, dus maak je niet bijzonder bang. Oh jullie verstonden? Nee, het is een zoom. Iedereen zoomt toch tegenwoordig. Ze zoenen toch nergens meer. Maar dat is toch ook met video? Ja, natuurlijk. En iedereen kan jou zien. En ik kan jou zien. En we zwaaien aan elkaar. Ah, Hans, kun jij ons ook zien? Yes. Kijk. Maar je hebt ook blue jeans, toch? Ja, En ja, dat kan je niet zien, Floris. Die zoomen. Uh... <lacht> Shit. Oh, nou, nou, nou. Nou, Hans en ik komen inmiddels om in het bier. We krijgen er bier bij, namelijk. Lekker. Zoom, jongen, dan moet ik mijn joint nog afdraaien. Kan altijd nog. Ja, ik kan geen tien dingen tegelijkertijd. Ik ben bier aan het drinken, een verhaal aan het vertellen, joint aan het draaien en nog even kijken of jullie er nog een beetje tevreden bij zitten. Dit moet je allemaal doen, want het is Zoom. Nou, verstaan ze het weer allemaal verkeerd, hè? Maar we zoomen wel graag oh nee, het is nog niet over, het is pas het begin. En het, het duurde net al zo lang, hè, die toeters en die bellen. Bobby is er zelfs van doorgegaan, gevlucht, gewoon, die wilde er niets meer van weten, want die dacht, er komt die Guus met al zijn ongelofelijke uit zijn nek gehouden en gebrabbel, en het lijkt nergens over te gaan, totdat je ineens denkt van, wat zei die nou eigenlijk? Nou, dit is wel verdacht veel. Wat hij tien jaar geleden ook al zei. En, en twintig jaar geleden zei hij dat ook al. En, dit is een ongelooflijk saaie ventigus. En ik, ik, ik snap dat Bobby daar ook genoeg van heeft. Maar ik, ik, ik heb er zelf ook af en toe best wel genoeg van. Om steeds maar hetzelfde te moeten zeggen. Dingen te moeten herhalen. Terwijl het enige wat ik doe is dingen herhalen. Ik weet niet, heeft iemand ooit een keer gehoord van de Club van Rome? De Club van Rome? Nou, dat was op een gegeven moment hele interessante lesstof... in de tijd dat ik op de middelbare school zat. En ik ging er heel hard doorheen. Maar dat stukje van de Club van Rome heb ik nooit vergeten. Vertel. En dat waren allemaal hele rijke mensen... Van hele grote bedrijven en belangrijke ministers en presidenten, en allemaal mensen die er in die tijd, volgens de mensen, toen toe deden. En die mensen, die hadden toen al door dat er iets niet helemaal goed ging en verder zou gaan, die zeiden toen al, wat ik nu nog zeg. Dus ik heb het niet van mezelf. Alles wat ik van mezelf heb. komt echt direct uit mijn nek. <lacht> uh, nou, en, en, nou mogen jullie. Dus uh, he, hebben jullie nog iets te melden, Hans? Zeker. Nou, Hans? Jij had het over je neklullen. En toen moest ik denken aan. Uh, oh, hoe al? Oké, okay, nou, dan krijgen we een ongelooflijk weer dat we echt denken: shitje, dit liedje ken ik, maar niet met deze tekst. Ja, zij kan maken wat ze wel. Dan kun je dus ook nog of je hand erop. Dan wordt dan, hij nog heet. Dan wordt hij heet. En in het begin is het eigenlijk beter. Geen hand daarop. Pas later. Uh, nou, een Ik zou zeggen, dat wordt genieten. Als jij van de smaak van wiet houdt. Weet je wel. Die eerste paar trekjes. Als je een lekker wietje hebt. Bij vaporizing. Wauw. En ook hoe dat dan werkt. Weet je wel. Heel... Langzaam komt het gewoon rustig. Alleen al vanwege hoe Hans het vertelt, gaat Tom nu gelijk slapen. En dus het werkt. Voor, het werkt! Voor het slapen gaan is het volgens mij ook een heel goed iets om... Gewoon even een damp. Bij Tom is alleen maar het verhaal, de illusie, genoeg is genoeg. Zal ik een bordje pakken? Wat ben je allemaal doen? Maar nee, Mensen, er wordt wat gesmoest. Hans gaat er weer doorheen spelen. Jij neemt hem op je rug mee, zou moeten. Wat is dat? Toch ja, je met jou zo'n best mij maar, maar. van zaterdag, is het dag waar ik zo. Kijk wat ik nodig heb, wat is verdienen door de water met de zon. even. Oh, kijk of ik goed gestemd ik, ik wilde net vragen ligt het aan mij? Of komt dit door het stemmen er doorheen? We gaan het zien. Mensen dit is de test. Met deze temperaturen buiten heb je soms toch dat die snaren een beetje onrustig. Zie je? Dat klopt niet. Lijkt hier. Ja. Genoeg in ieder geval. Yeah. Oh mensen, er zijn nog meer gitaren. Het is allemaal gezoomd hè. Dus het is uh... gezoomd. Ingezoomd, uitgezoomd. Dus We zwaaien allemaal nog even naar elkaar. Yo, yo. Hans, kun je de camera even een beetje draaien? Ja. Oké, okay, je Hans. Mijn hoofd is de camera. Ja, nee, dus oh, ja. als ik mijn hoofd draai, dan. Okay. Draai ik... okay, kijk dan even niet naar mij, want die mensen kijken alleen maar naar mij, man. En ik moet de hele tijd me zwaaien. Ik ben de enige die zwaait. Je lijkt Sinterklaas, teklaas man, man. Nee, wat. Natuurlijk is die heet. na zo'n tijd moet die goed opgewarmd zijn. Blijft een mooi geluid, zo'n waterpijn. Het is een smaakje, Dat bedoel ik. Ja, dan ben je er wel al. Nou, dat was er net al, hoor. Ik heb net al een keer gelukt. Ja, kom op, man. <laughs> Jullie zitten wel... Dit is gewoon vals Dit is gewoon valspijlen. Ik dacht, het klinkt best wel leuk. Floris, ik heb nog één tip. Ja. Als je iets meer richting die basgitaar wil spelen, ja, zo. dan kunnen we Sylvia de gitaar ook uh, horen. Want ik heb nu, die microfoon staat nu zo, oh. en ik heb nu die zo, en nu ben je er alle twee. En nu kan Hans er dus zich ook mee bemoeien en er doorheen schreeuwen, ja. en ik praat echt altijd hard genoeg. Dus dat is geen probleem. Ja, en ik weet toch wel hoe het eruit ziet als jij praat. Dus ja, daarom ik, poeh, ik, zou, ik kijk ook nooit naar jou als ik tegen je praat. zeg. waarom? Gelukkig staat er een spatschermpje. Gelukkig maar. Zoom, mensen, zoom. In My holster, and a horse between my legs. I'm going to Arizona. Follow me, boys, if you please. I've been desperado. I raped that bridge and crossed the plain. I'm going to Arizona. Superb. Nou, mensen, mensen moet helaas teleurstellen. Dit is geen live uitzending. Deze <lacht> uitzending is uh, van uh, 1 januari uh, 2021. Die wordt echt lekker als je de tekst stelt. Een <lacht> beetje vroegzamer. Maar, maar het kan de pret niet uh, drukken. <lacht> Wij eten gewoon onze oliebollen, zoals het hoort: oud en nieuw. En zometeen het vuurwerk! Het vuurwerk, laten we het vuurwerk niet vergeten, beste mensen. Het is zometeen 12 uur. Het duurt nog maar 22 minuten. Wow! Twee, twee. Stel je voor dat je er twee nullen bij plakt op de juiste plek... en dan heb je wat we zometeen gaan verlaten. Oh, dat is weer tweede... dat zijn wij blij. Dat is nog weer 2017, hè? Precies, en dit is dus de verwarring, dat komt door die tijdverzettingen, iedere keer met de wintertijd en de zomertijd, dan raak je helemaal op de weg, dat je het niet meer kan vinden. Hans, vind jij de weg voor mij? Want ik ben zoekende. Hans, kun jij mij een richting wijzen? Een kant. Ik in the storm mm. I'm on the storm like I'm this I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm this I'm sorry. I'm Like a dog without a bone sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Nou, we zijn hier samen met een gezegd puntbeentje en je hoort er waarschijnlijk niks van. <tot> we zijn aan het oefenen, hè? Give me We beginnen gewoon ja. helemaal meer. Ja. Work Misschien had Jim Morrison hem ook wel leuk gevonden Ik zal hem zal even bellen. Ik heb toevallig een telefoonnummer van God en God verbinden vast door. He? Oh, zo. Wie weet. Have a talk with God. Oké. Okay. Dat was toch een liedje van Kate Bush. And have a talk with God. Stop. We're running up that hill. We blijven met dat ding niet met je oren, joh. Je oren zitten aan de zijkant, en dat gitaatje zit aan de voorkant. Dat is best wel heel erg. Je zei, joh, door die pijp heen, want ik uh, heb een nieuwe bevulling hier. En, uh, als die toch ik weet niet wanneer die op is. Ja, weet ja, ja, uh, okay, de, de, je wat er echt gaat niet optillen? Dus je moet op de grond gaan hurken. Een beetje om te hurken. hurken om te lurken? Je moet, lurken op, nu moet je hem eigenlijk crushen. Dus dan haal je even Nee, een volgens mij is die er nog lang niet doorheen. Ik oh. heb die ook ook gezien. Ik heb nog steeds geen rook gezien. Hoor. Het is helemaal nog niet op. Volgens mij kun de hele avond op draaien Nee, nee, gewoon het geld wat je... Nu kon. moet je hem dus crushen. Nee, je moet je hand er eens op leggen. Hierop. Ja. Waarom? Of een papiertje of een kartonnetje. Maar het is het. heel heet, hè? Ja, nee, maar oh, heb wel Daar lig het niet op. Dat is uh, gewoon niet het probleem. is uh. kan in principe gewoon... Uh, wat is dit? Daar kan het niet op. Oh ja, hiermee kan het wel, want dat is helemaal niet eens voor mij. Dat is helemaal verkeerd bezorgd. Dus dat kun je er lopen op houden. Eventueel. Niet te bovenop laten liggen, van duwen erop. Ja. Dan wordt die als het ware dubbel, dubbel verhit. Omdat dan via dit gat gaat en dan ook ja. nog een keer zo. En dan komt die bonbon er ook gezellig bij. Nee, dit gaat zometeen allemaal nog, want hij ja, is wel echt ja. nog lang niet op dan. Sorry, jij kan helemaal niet lurken, man. Wil er wel maar eentje door, man. Jongen, jongen. Sylvia, je moet echt dingen leren, hoor. <tied> jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-on-one sofa. Hey, hey. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-on-one sofa. Show me. Sure. We grijzen op een zee. Jinkelbel, Jinkelbel, jinkelbel, op de zee. op oh, wat neus, het is toe grijzen op een hoos en slee. Hartstikke ziek idee. een meter of twee. Bootje op de zee. Je komt Ik heb nog een liedje voor oud Jawel, het is oud en nieuw nu, zometeen komt het vuurwerk. Ik heb je gewaarschuwd. Hier kan het nog. Op zoom kan alles. Maar wij kunnen alles met zoom, mensen. Als je maar genoeg zoomt, als je maar genoeg zoomt. Precies, jij spreekt het juist uit, ik krijg de klemtoon niet. <coughs> ja, al die gasten die achter die scheringpusset, de kijkers, die zitten een hele dag te zoeken. Wat zijn de soetjes? Zoetjes, zoetjes, zoetjes. Zeg de wibben van jouw weer. Oh jij mensen en oude... al het. Heel erg, de checker doet, dat Soft up on your skin like a shadow the shadows on the just Come and lay down by my side Tell me any bowling name taking this your time help me making it through I don't care what's right or wrong I'm, I'm try to understand Let the devil take tomorrow For tonight I need a friend Yesterday is dead and gone And tomorrow's outside To be alone. Help me make it through the night. Die bespelen we allemaal nog een keer zo meteen. Dus maak je ja, uit. Daarom, we Als je het niet moois vindt, dan komt het de volgende nog keer wel goed. Nee, We hebben zes minuten nog en uh, het voordat het vuurwerk begint. Ja, precies. En dan zijn we er nog een, een makes. En de meis. En de spijt. Wow in the world is hij. Ik fel in de burning ring of fire on and down, down, down and the flames got higher. and it burns and it burns the of fire the trees of love is sweet when the hearts like a snow I fell free Try. Mmm. Let it, And it burns, burns, burns, burn. Let it burn. Let it burn. it burn. Let it Let it burn. Let it Nu hebben we nog twee minuten. Hoe doen we dat dan? We gaan een spetterend nummer spelen. Welk? Nou, ik ga eerst heel veel koekjes eten en dan ga ik een liedje zingen met heel veel s's erin. En dan, en dan wordt het vanzelf spetterend. Goed, Schroed, Goed, spetterend, goed. Yeah. Gelukkig dat er eens petschermpjes staan. Er staan overal petschermpjes en Zoom is er altijd bij. Pet en spatschermpjes. Jullie letten wel op het verleden. Zo, oké. Start dit En dan wijpen we naar visie toe. Just long enough to let my body use me Van de muziek, maar. Ja. Het, uh, Jullie kunnen zo naar Amerika. Het, het, uh, <laughs> het is gewoon zo naar Amerika, Hans die Rebel. Echt? Zijn er veel is, is die nou op? Hans? Ja. Uh, ja. Heb je het al gecheckt of het op is? Is het nou op? Is het al gekraamd? Is het op? Ik en... mm. zit hier met een hele nieuwe voorraad. <laughs> oh, oh, oh. Maar dat doe je hier toch bij gewoon? Ja, toch? Mm. Mm. Maar het is uh, vaak lekkerder als je een. Het nieuw fris witje hebt om die oude even apart te ja, Ik, ik weet hoeft serieus het niet. niet hoe dat ding werkt. Ik wil wel even dit, even wat ik begrijp: dit. Yeah. Weet je wat trouwens wel lastig het is? Ik is geen opvang Precies, dus dan moet je hem ergens uh, De hele tijd zit je dan. Maar nou, dat... het, het, hij heeft zoveel knieën gedaan, maar hij, hij proeft nog wel een beetje. Okay, het is wat hij beter. Wel het, is, een het is beter oh, okay. als. Kun je dit ding er even aftrekken? Tuurlijk. Nee. Oké, okay, hoppa. Gewoon erbij klaar, niks aan Ja, kijk, er zit een heel klein beetje van goede hè Nee, ik Net gewoon heb jij erin kentje gedaan. Kentje Wat er gebeurt. Vind je de wc Ja, ik moet echt, ik moet, ik moet echt, jullie houden boel maar even Ja, ik draai, ik, ik, ik, ik trek de kaart wel even Oké, okay, trek jij de kaart. Maar dit is niet mijn gitaar. Rij je, rij je, rij je een wagentje. En als je dan de kar niet trekt, dan draag ik je. <tie> <tie> Nog een keer. <tie> Floris niet zegt van de smaak die er nu uitkomt, eigenlijk op deze manier. Was dat zaadjes van die van mij waren? Ja Floris? Heel erg leuk. Ja, sure. Waren dat zaadjes van die van mij? Sorry? Ik je eens even, was dat zaadjes... Dankjewel Hans. Ja? You're welcome. Thanks, mate. Kijk deze nog zulke je deze nog terug in de tijd op GD Radio. Vooruit in de tijd, van tijd betreft. dit door het spiegel misschien? Krijgt het de onschuld zichzelf te zien? Zat het hem in de manier van opvoeden, die het had twee opties bood: ijdelpotten of dood? Een wens wordt gezonden, komt weer terug. De vader van de gedachten gaat, door de lucht er bestaat. Een donkerbruin vermoeden dat het moeilijk is de onschuld te behoeden. Voor de vlaters en de katers, voor verliefden en voor je haten. Zal mijn gebeden verhoren, als de liefde is verloren. Wanneer recht is krom en slim is dom. Geen zin in destructie, maar in ware democratie. Ik moet mijn stem laten horen, anders blijf ik mezelf storen. I'm <laughs> Op de schuld, zichzelf te zien, niet wat het Er bestaat een donkerbruin vermoeden dat het moeilijk is de onschotten te behoeden voor de vlaters en de katers, voor verliefden en voor haters. Ik moet de stem laten horen, anders blijf ik. Destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, destiny, I'll be your mirror, yeah. like what you are, you really got it, I'll be in the wind, rain and the sunset, light on your door, show that you're home, when you think the night has in your mind, get inside your crystal, let me share the show that you home. So you Ik zal het Toch, nog een keer doen hé, hey, je ziet ja, er net bent, al, bedoel, al, al, al herhalingen steken. en Iedereen zit er gewoon klaar voor verder hé, dus het <laughs> helemaal niet uit En anders gaan we gewoon even over naar uh... hmm. hoe is het buiten hmm. Suiker, inderdaad. Uh, je zit wat uh, poedersuiker bij je neus, Guus. Suikertrop! Olie, bol en appelsaal. Ik heb niet veel appels Je moet het wel wat bij drinken. Mensen, horen hier die drillrappers van 030, en m'n baar ging hierheen uit, kom maar op, lekker drill. Steken. Ik ben een trill ik doe wat ik wil. Doe maar gek, dan doe je gek genoeg. En als je dat nou doet, dan ben je maar enorm. Au, een glimmerig ding, wat tussen de regels door glimmert. Glimmert, oeh, glimberd. Ik kan ook glimberen. In een bootje, als die het nieuw in een stootje en het uh, denk niet aan je schlootje, ik wil uh, wat ik wil. Uh, ik, ik ben hier. Want ik ben, ik ben de enige echte dril. Nou, wat? Hebben we ook nog gedrill red? Kikke drill red, Het was een echte drill red man, dit was keihard gewoon. Dit was echt confronterend. super knalhard man. <lacht> man. Dit, dit, dit was mega drill dit. Oké, okay, dan gaan we even terug... Nou waar was maar... nee, nee. Nee. Uh, Waar waren we ook al? 2014. Fuck ah, de mooi die tijdmachine toch even aan de Luister dan? Oké. Okay. Drillrap, hoor. Sorry, ik weet niet precies uh, waar jullie het over hadden, maar het klonk wel zo. Drillrap? Ik heb... Waren jullie er net niet bij? Oh, nee, dat was in een andere tijd. Ik, ik, ik zat net helemaal lekker in de drillrap. Oh. Drillrappen jullie nooit? Nee. nee. Dus helemaal hip. Wij zijn de drillrappers van 030, man. En we willen we... gewoon... Uh... Ja, we willen iedereen gewoon even uitdagen en gewoon dan zeggen dat wij het rap gedoe en dan kan de, hij even improviseren. Want to set up, seniorina, want to set up. It It is time to say good night to Napoli. En dan mag je trillen. Ik heb niet trillen. Ik heb niet trillen. Toen je start in de het hart voor het het voor het het voor het het voor ons voor ons het je Is Het is via Zoom, hè, mensen, dus het kan altijd. Ja, het ja. is tijd om te zeggen aan Napoleon. Maar de je de In de meantime, zing is zeg Yes. And in shop, in you and I shall be suffering. you. Isso Nee, Denken? Wel, ja. Nou, volgens mij. Mensen, we gaan nog even oefenen. Hans, als jij de storende geluiden doorheen kan maken, wordt het al ja. gewaardeerd. Want bij, bij het oefenen is het ja. altijd belangrijk dat er stoerzenders zijn. Dus voor je voorbereid bent op het ergste. Ja. Met die filosofie kan ik me wel vinden. spelen toevallig niks van Zappa. Nee, ja, dat ik weet. Nee. Nou ja. Nee dus. Nou ja, hij had toch zo'n nummer van. Even kijken. Zo... Wacht even. Hans heeft een What, nummer. What's Zappa. the ugliest part of your body? Ken je dat nummer? Van zappen. <laughs> what's ugliest part Zappa, toch? Ja. En ken je dat nummer B? Nee, dat is een LP vol met nummers. Dat kun je op en swingen, jongen. Uh, shake your booty, heet die. Nou, wacht, ik ga er klaar voor staan. is te gek. Nee, je moet je niet aan mij overleggen. Je okay, moet je aan Zappa overleggen. Oké, okay, nou, Zappa maar heeft geen... het leuke van Zappa is, best... hij heeft zoveel wacht. gedaan dat hij ook een paar wacht. van die kampvoetbordjes heeft... Wacht. Hè? Gemaakt. Nee, nog een stukje dat. Ja, dit mag allemaal niet, niet te veel. Nee. Maar we doen het heel goed. Eh, uh, Ruben, Ruben, Ruben en de Jets. Ken je die LP? Ruben, Ruben en de Jets. Ook een LP voor zappa. En er staan allemaal liedjes op die je ook met de gitaar. Ja, ja, als je nog een stukje hebt, moet je dat gewoon doen. De proberen natuurlijk weer sparen weer Want het blijft, ja, ja. het, ja, het gaat nooit te ja. ja. gewoon nog eens voor die bonbon die is zo gewoon goed. goed zon. goede patissiers die gaat nooit te white, hard maar bye blijft zo pop pop Sam, sen, yo, dan we stukje? bonbon. ik merci. Wat ik kan gebeuren is dat je morgen heel direct wakker wordt. Ik heb het heel gedaan met Deel, Deel, mama, dus het Mama, is maar Dat is dus het ergste. En als je geen kater in huis hebt, dan heb je ook geen kater. Oh jee. Yeah. Excellent. De Ridder Radio hit. Long, long ago. Here is me. Ridder Radio Oh, let's go stay. Oh, the fate is spread The dry. There's an OOT that I used to break around. Down the lake, my sweet Mary. Girl, I'm the lips like I said It's so of 11 mensen en ik uh, ben ongelooflijk blij dat jullie blij met mij zijn. En dan gaan we over naar 2015. Wat gebeurde er in 2015? 2015 was dus ik 44. En toen was ik al... Oh, ja, dat klopt. Sorry, jongen. dat ben je nog steeds. Ik ga weer even kijken. Je moet het gewoon doen, zo doe je dat. En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. Sankeleer, fiddel en dank. Sankeleer, nog maar fiddel en Ik Ik Het was gewoon Keltisch en het was realistisch, ja, het en het was, was, was toch uit 2016, ja. 2016 of zo dit? Dat zei jij, Nou, terug ja, naar ja, 2027, kom op. Ja. Van de country. Het is eigenlijk een ongelooflijk mooie Saskia. Die ongelooflijk mooi kan zingen. En een ongelooflijk goed gitaarspelende Serge. Die dan weer wat minder kan zingen. Maar het complimenteert elkaar wel de hele tijd. Waardoor je een bepaalde emotie voelt, die je bijna nergens anders meer kan voelen omdat er tegenwoordig bijna niets meer om te voelen is, je mag nergens meer aanzitten, dat was vroeger heel anders, dan zat je overal aan als je in de bus stond, opgestapeld met allemaal mensen en dan moest je toch je handen ergens kwijt en je kon moeilijk met je handen omhoog gaan staan, want dan riep iedereen overval en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het kan gaan zoals het gaat. En soms gaat het anders. En nu gaat het wel helemaal anders. Maar het komt allemaal goed. En, en, en weet je waardoor het goed komt? Nee, ik ook niet. Maar er is één ding wat ik wel zeker weet. Is dat als we het samen doen. Precies. Je hoort het dubbelen. Dat zijn de gedachten die op het ogenblik rondgaan. En het zijn niet de engelen die ooit een keer de goede boodschap kwamen brengen. En zeggen dat het kind geboren zou worden daar en daar in die kribben. Het was een mooi gevormd meisje. En ze glimlachte vanaf de geboorte. Een meisje. Een ongelooflijk mooi meisje. En, en, en, en, en ze wist iedereen te bekeren. Iedereen die eng of woest wilde zijn. Wilde met haar zijn. Dat mooie meisje. En toen het meisje een jaar of 21 was, dacht ze nu is het mijn tijd en ging ze vertellen wat ze er echt allemaal over dacht. Ja, dat waren rare tijden. Die verhalen van dat mooie meisje, ze wilden alleen maar kijken en staren en dromen van het mooie meisje. En ze vergaten de boodschap van dat mooie meisje. En nu is er een meisje. Een heel mooi meisje, maar niemand vindt er mooi. En zij heeft ook een mooie boodschap. Luister daarna maar eens naar. Het is... Greta, die naam stoot al af, ik, ik, ik, ik begrijp het helemaal, ik, ik, ik vond het de eerste keer dat ik het zag, dacht ik ook van nou meid, dit gaat met jou ongelooflijk slecht aflopen, ik weet hoe het met mij afgelopen is, en met mij is het nog steeds niet afgelopen, en ik hoop dat het met jou ook nog nooit, nooit, nooit afgelopen zal zijn, want wij zijn er, en dan moeten ze het maar mee doen, zo. Nou, dat is autistentolk. Beter keer niet krijgen. Zou ik een liedje, man? Nou, nee, Hans. Liedje ja, een... ja, sorry, jongen, Ik hoorde ja, ik jou vind het jou... leuk dat je er bent, hoor, maar. Ik hoorde jou over een droom en toen dacht ik van, ik heb Oh ja, wacht even, een wacht even. Oh Ik ja, ja, ja, krijg een natte droom van, Hans. Vergeten. Ja, dat heb je vaak met dromen, weet je wel. Dan gehad en dan word je wakker en er gebeurt iets. Hé, hey, ik heb gedroomd, maar ik ben het dan vergeten. Mijn hele leven is een droom. Wauw. Lucky bastard. Mijn hele leven is alsof het nooit geweest. Lucky bastard. Het is alles gewoon vanzelf gehad. Een droom gaat altijd vanzelf. Het is ook altijd zo van ineens, weet je wel, zo'n droom. Ineens. En ik, ik droom ook nooit een droom die ik kan sturen. Ik kan het nooit sturen. Het is mij wel gelukt, want ik had een aantal terugkerende dromen. En toen heb ik mezelf gedwongen om te handelen in die terugkerende klant. En toen had ik er ook, kwam die ook niet meer terug. Hey. En vaak zijn het er wat minder prettige dromen die ik die terugkeren had, die ik als kind had. had. Maar ik ben nooit kind geweest. Ik ben heel snel groot gegroeid. Ja, jij was misschien te intelligent. Nee, hij was te dom. begrijpen ja, dat ik dus gewoon lekker dom moest blijven. Ja, nee, dat had ik wel oh, dom. Ja. Nou, ja, dat, dat dan dus. Maar zo, zie je maar. Ja, maar ja, dat is echt waar. Nee, is nee. Jouw kant heeft, heeft je niet. Te het te dat het de maar, maar wij zijn nu ja, misschien elkaar steden voor ja, wij snappen het we daar wel aan. Ja, de meeste momenten. niet. Misschien heb jij een probleem Maar ik zie het niet als een probleem. Weet je ik zie het wel, nee. Er zijn erg veel dingen. En dan pak ik soms uh, liedjes op. Als er iets met mezelf gebeurt, dan heb ik een soort van, ja, is voor mij, weet ik, voor de rest. Ja, dat voor iedereen alleen dat hebben ze meestal niet gedaan. En het is nog nodig niet dat ze dat vertelt. En het was vooral wel zo dat ik dat het beste kon overbrengen. Boodschappen die er te vertellen zijn met een maar, iemand wel... Weet je wat ik een mooie naam vind? minstreel. Dat is dus iemand die de minnen streelt, als het ware. Wat je van? hiervan? Een Thank you. Zou ook Shil en Flow kunnen hebben. Shil en Flow. Shil ja, dus en met... uh, Flow. Lekker. Sylvia en Floris of Floris en Sylvia? Want er werd dus gevraagd: hebben we Floris en Sylvia. nee, de wet je gevraagd: much. hebben Sylvia. I can't let you go. <laughs> Wij zijn Berend en Steen. Nou, Berend en Steen. <laughs> Zoek naar Berend en Steen. En gij zult vinden: Berend en So much. Oh jee. Hij zei het van een week ook al tegen mij. Sometimes. <laughs> I think ik denk, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk, ik I ik ah. see. ik denk, ik denk, ik denk, ik denk, ik Somewhere, Somewhere between me and you, I love you oh, yeah. so much. I can't let, let you go. You <laughs> yeah. Somewhere Meet. in your heart there's a door Shout out to my, my beach There's a love. <laughs> Beetje, kan Beetje, zeg Somewhere between your heart. <laughs> yeah, ja, maar meer slissen ook. Somewhere. <laughs> somewhere, between. <laughs> <laughs> <laughs> somewhere between your... Original <muchin> There's a window. <muchin> I can see through. Dat zijn ook niet verder niet op, hoor. There's a wall. It's so high. Even Somewhere <laughs> I love you so much. you. <laughs> I, miss I, I, can't you? Know. I can't. Let I believe your know. sometimes, I believe. I love you tell. I love you too Somewhere Your heart and mine Yes, no up, so, I can't understand. Ja, ja, ja, nou, dat is net Niet eens zo overdreven weet je maar. En ik voelde die oude nieuws even kriebelen. Ja, dat is goed. Stoppen. Ik ben heel erg verblijd dat we nog even door mochten gaan. Dank jullie wel mensen. Heel veel zoenen. En ja, ik ben niet echt een goede drill rapper. Maar ik ga oefenen. Echt waar, ik beloof het je. noches. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik denk dan op ze kunnen. Ik een beetje pijn. Ik vond het heel erg leuk. Heel even. Heel even ja. heb We hebben de pijp gerusseld. <lacht> en dan zet ik nu uh, alles uit. Ja? Ja.